De stad Utrecht krijgt geen extra weg door Amelisweerd en geen snelweg door Leidse Rijn. Minister Eurlings kiest voor andere oplossingen om de verkeersdrukte rond Utrecht aan te pakken. De bestaande A27 door het natuurgebied Amelisweerd wordt verbreed en verdiept. De weg komt in een soort bak te liggen met een overkapping. Verder wordt de ringweg aan de noordkant van Utrecht verbreed, zodat de stad een volledige ringweg van snelwegen krijgt. Ook de A12 aan de zuidzijde wordt verbreed. Het zal nog jaren duren voor het asfalt er ligt. Eerst zijn er nog allerlei inspraakprocedures. Verzekeraar Delta Lloyd heeft op zijn eerste dag aan de Amsterdamse effectenbeurs alleen maar in de min gestaan. De openingsprijs was met 16 euro per aandeel al aan de lage kant. Bij het sluiten van de beurs was de koers 3,2% gezakt. Ook andere financiële fondsen deden het niet best op het damrak. Topman Hoek van Delta Lloyd maakt zich daarom niet druk over het verlies. De beursgang van de verzekeraar is een van de grootste in Europa dit jaar. Wel houdt het Britse moederbedrijf Aviva een meerderheidsbelang. Koningin Beatrix is in Mexico begonnen aan een staatsbezoek van vier dagen. Ze was al sinds zaterdag in het land om zich voor te bereiden. Beatrix is er samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. In Mexico stad heeft de koningin een krans gelegd bij het monument voor militaire kadetten die in 1847 omkwamen bij een Amerikaanse aanval. Verder wordt, is Beatrix ontvangen door president Calderon. Later vandaag brengt ze nog een bezoek aan de Mexicaanse Senaat en is er een staatsbanket. Verder is er de komende dagen aandacht voor de ontwikkelingen in grote steden en de gevolgen van klimaatverandering op het platteland. Vrijdag wordt het staatsbezoek aan Mexico afgesloten. Het weer veel regen en wind, vannacht minder wind, buien en vooral aan zee mogelijk onweer. Minima rond 7 graden. Morgen regen en onweersbuien, maar ook wat zon, het wordt dan een geld of 10. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 The sun <laughs> and west of the... East of the sun and west of the moon East of the sun and the clown Becomes and ocean's roar 10,500 drums Can't you see that it's low?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 Ja. En dan mag je pas meedoen met het jazz orkest. Kun je nagaan. Dit was trouwens day in, day, <laughs> day, in, day out. Hé hey Hans, zullen we het maar meteen even over de kroft vast gaan hebben. Wat, is er volgende, wat staat er volgende week op de rol? Uh, Benjamin Herman. De, de fluitist de, de, en saxofonist. Hè? Ja, ja, en dat heeft wel even geduurd. Want dat is een beetje trekken en duur. De man heeft natuurlijk ongelooflijk uh, druk. Mm -hmm. hè? Uh, treedt met alles en iedereen op. Uh, van uh, Timboek tot Tokio geloof ik.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 Dus nou, de, de, de, de, niks meer. Uh, Ik weet wel, hij was met zijn eigen orkest uh, een, een uh, mannetje of uh, zeven, acht was die uh, van de zomer in, het, uh, in Haarlem. In de toneelzaal.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 Nou is dat een... een, een ik, ik zeg maar een Britse groep. Uh, ik, geen enkel risico. De, of je nou uit Engeland, Wales, Schotland of weet ik wel waar vandaan komt. Maar het is een... Het klinkt wel erg goed en erg, Jesse. Uh, het komt het album Travelling the Face of the Globe. En het nummer heet Waiting. Waiting.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 Ja, tien jaar na de waars. Het was net droog daar. Ja, het was net droog. Goed, Hans. Uh, aanstaande, aanstaande zondag om half drie is er weer een uh, Jazz in de Krocht concert met... Uh, ja, wie komen er allemaal? Uh, Benjamin Herman. Ja. En uh, de posters aan in het dorp. Oké. Okay. En uh, die vallen wel erg op. Okay. Maar dat is de bedoeling ook. Mm -hmm. Kan die ook niet gemist worden.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 do <laughs> do